De jongen die alleen rauwe groenten, fruit en noten eet... wordt niet uit huis geplaatst, dat zegt de kinderombudsman. Bureau Jeugdzorg wilde de 15 jarige Tom Watkins uit huis laten plaatsen. Aanleiding daarvoor was dat hij niet naar school gaat. Na bemiddeling door de kinderombudsman is nu afgesproken... dat de jongen thuis blijft wonen. Vanaf 7 januari volgt hij onderwijs bij de Wereldschool... en het Geert Grote College in Amsterdam. De haven van Rotterdam heeft een recordjaar achter de rug. Er werd 442 miljoen ton goederen overgeslagen. Een groei van 1,7 procent. Die groei was vooral te danken aan olie en olieproducten. Zo werd er meer olie uit Rusland via Rotterdam verscheept naar Azië. Topman Smits van het havenbedrijf zegt dat ook de concurrentiepositie... van de haven steeds beter wordt. Per jaar winnen we een half procent marktaandeel op onze concurrenten. Daarmee moet u denken aan de haven, Antwerpen... Amsterdam, eh, Hamburg en Bremen. En we hopen deze lijn natuurlijk vast te houden. En Smits verwacht voor volgend jaar een groei van ongeveer 2 Het havenbedrijf denkt dat de overslag in de jaren daarna nog wat sneller zal groeien. De beursgorilla heeft voor de twaalfde keer in dertien jaar beter gepresteerd dan de AEX-index. De door Gorilla Jacco geklozen aandelen zijn dit jaar 12 procent in waarde gestegen. De AEX maakt ongeveer 10 procent winst, zegt de financiële website beursgorilla.nl. Het waterpeil in de grote rivieren wordt iets minder hoog dan Rijkswaterstaat eerder verwachtte. Vandaag bereikt de Rijn bij Lobit een maximale stand van 13,99 meter boven NAP. Dat was gerekend op 14,45 meter. Voor zondag verwacht Rijkswaterstaat de hoogste stand van 14,10 meter. Na nieuwjaarsdag is een nieuwe stijging niet uitgesloten omdat het water in Zuid-Duitsland weer stijgt. Staatsloten die eindigen op het eindcijfer 9 leveren het meeste geld op bij de Oudejaarsloterij. Het eindcijfer 2 was afgelopen Oudejaarstrekkingen het minst lucratief. Het eindcijfer 7 is het populairst onder de lotenkopers. Dat cijfer wordt anderhalf keer zo vaak verkocht als de 9. De staatsloterij benadrukt dat de verschillen op toeval berusten en dat elk eindcijfer evenveel kans heeft op de hoofdprijs. De meeste mensen kiezen bijvoorbeeld volgens de loterij zelf hun favoriete eindcijfer. Bijvoorbeeld omdat het hun geluksgetal is. Dan het weer nog toenemende bewolking en vanmiddag vanuit het westen regen. Veel wind. Het wordt 4 graden in Groningen tot 8 in Zeeland. En ook in het weekend is het zacht en wisselvallig. ANWB-verkeersinformatie file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. tussen knopend knooppunt Velpenbroek en Zevenaar 6 kilometer. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De klus gaat langer duren dan voorzien. Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog tot 1 uur vanmiddag. Bij Zevenaar is de rechte rijschok dicht. Verkeer kan het beste omrijden vanaf knooppunt Grijshoord via Nijmegen... over de A50 en de A73. Ook richting Arnhem geeft dat nu vertraging. Daar staat tussen Alfred Beek en Duiven 4 kilometer. Oh. Vara, Radio 1, de gids.fm met de Bora Plekkenhorst. Goedemorgen. Hoe is het om niet alleen de laatste dagen van het jaar, maar ook de laatste dagen van je leven te slijten in een verpleeghuis? En willen we dat eigenlijk wel eindigen in een verpleeghuis? Of gaat er straks voor u gemantelzorgd worden? En door wie dan wel? En trouwens, zou u het zelf doen, dat mantelzorgen? Straks reportages en gesprekken daarover. En u hoort ook de uitslag van een peiling gedaan door Maurice de Hond. Wat staat ons allemaal te wachten straks in 2013 en ook de jaren erna? Frits Spangenberg van onderzoeksbureau Motifaction doet onderzoek naar wat ons bezighoudt. En waar het ook allemaal naartoe gaat. Hij is zometeen hier. En wilt u meekijken? Surf naar degids.fm Auto's verbruiken veel meer benzine dan de fabrikanten beweren tot wel 34 procent meer dan in de catalogus staat. De Volkskrant vroeg cijfers op bij een grote leasemaatschappij... en kwam tot die conclusie. Journalist Wim Oude-Wernink is onze vaste automan. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen. Ben je verrast door die grote verschillen in verbruik? Nee, nee helemaal niet. En, en uh, eerlijk gezegd, we hebben het uh, gids even al twee of drie keer eerder aangestipt. Ja, uh, het is uh, zo dat de auto-industrie moet zich houden aan de normen van de, van de EU. En daar hebben ze een meetmethode voor die uh, eigenlijk helemaal niet reëel is. Dat, dat zijn zeg maar, testmethoden die niets met het uh, dagelijks gebruik te maken hebben. En uh, ja, bepaalde auto's uh, die vallen daarbij behoorlijk door de mand. Hoe testen ze dan? Op een rollerbank geloof ik hè? Uh, ze tasten op een, op een rollenbank en daar, uh, daar zit bijvoorbeeld maar een paar honderd meter snelweg bij en ze accelereren van 180 heel erg langzaam. En, en dat, zijn eigenlijk, dat is die vaste cyclus. Voor de onderling vergelijking tussen de verschillende automerken werkt dat wel. Maar met de praktijk heeft het niets te maken. En, en met name uh, kleine turbomotoren die uh, theoretisch heel zuinig zijn... die blijken in de praktijk uh, een behoorlijke slok te lusten. En dat geldt ook voor elektrische auto's of hybride auto's... die uh, over een aantal tiental aantal kilometers uh, elektrisch kan rijden. Daar komt in de praktijk niets van terecht. Nu valt het wel op, Wim, dat vooral de auto's die dan op papier het zuinig zijn... En daarom dan ook weer een milieukorting krijgen. Die hebben een mooie fiscale bijtelling, een lage bijtelling. Die verbruiken dan toch het meest en eigenlijk ook veel meer dan de fabrikanten beweren. Hoe kan dat? Nou, kijk, die kleine motoren... Die, die zijn in theorie natuurlijk heel zuinig... want ze zijn klein, ze hebben een kleine cilinderinhoud... en ze zitten vaak in wat kleinere auto's... of, of uh, in hybride auto's... en dan kun je ze heel optimaal laten functioneren. Maar ja, wanneer je de prestaties gaat gebruiken... Omdat, uh, omdat ze natuurlijk wel een bepaald vermogen hebben... ja, uh, prestaties kosten energie, daar, uh, daar kun je niet omheen. Uh, wat wel interessant is, is dat in Amerika... dit soort zaken inmiddels ook spelen... En dat daar de zaak heel anders wordt aangepakt. Uh, er waren 23 uh, ontevreden klanten van Hyundai en Kia in Californië. En die hebben een, uh, een proces aangespannen. En dat is, uh, ge heeft geresulteerd in een, uh, in een toezegging van Kia en Hyundai. Dat de eigenaren van 1 miljoen auto's die de laatste jaren volgens die beloften zijn verkocht, een extra vergoeding krijgen... om als compensatie, en dat gaat uh, Hyundai en Kia, 770 miljoen dollar kosten. Uh, Ford heeft inmiddels ook een nieuwe auto te markt gebracht... een hybride auto in Amerika, de, de, de C-Max. Uh, die heeft een hybride aandrijving ook. En die voldoet ook niet eigenlijk uh, aan die beloftes. En daar dreigt nu ook een proces voor. Maar is dit dan de omslag? Is dit dan het punt waarop fabrikanten denken... ja, we kunnen niet meer liegen, we moeten nu toch echt met de billen bloot? Uh, in Amerika is dat het geval. In Europa wordt gewerkt aan een nieuwe, meer reële testcyclus. Bovendien, vanaf dit jaar moeten autofabrikanten die niet aan die theoretische uh, beloftes voldoen, uh, dus, dus eigenlijk een te hoge CO2-emissie hebben dan de 130 gram die ze dit jaar moeten bereiken, ook vanuit Brussel beboet gaan worden. Maar dat is een boete van, de, van Brussel aan de auto-industrie zelf, waar de consument eigenlijk niet zoveel aan heeft. Ze zullen er dus niet meer zo makkelijk mee wegkomen? Uh, ze zullen er niet zo makkelijk mee wegkomen. Nogmaals, in Amerika daar is men veel duidelijker uh, in dat soort zaken. Dan, uh, dan moet je gewoon compenseren. Uh, in Europa ligt dat iets anders. Maar uh, er komt een nieuwe testcyclus. De, de eisen voor Europa, de, de verbruiksnormen... die worden ook aangescherpt in 2020. En uh, er gaat zeker nog wat veranderen. Dankjewel, je wel, Wim Oudeweernink. De Gids.fm voor het laatst naar je geboortehuis. Nog één keertje varen in de Rotterdamse haven. Of gewoon nog eens naar het strand. Stichting Ambulancewens zorgt dat het kan. Met vijf ambulances is de stichting dagelijks onderweg... om wensen te vervullen van mensen die aan bed zijn gekluisterd. En begin deze week werd zelfs de duizendste wens van dit jaar vervuld. Verslaggever Jan Peels ging mee met de 83-jarige mevrouw Putters. Zij wilde heel graag bij het huwelijk van haar kleindochter zijn. De prachtige kleren aan gaat Lien Putters uh, de wensambulance in. Uh, keert uw vrouw? Nou, die heeft alles. Die uh, kan ja. niet meer lopen. ik heeft per se op ideeën en de belangen. Je en, vaard, uh, en kan niet, die gaat een beetje staan, maar de rest uh, wordt steeds minder. De kaart van de trouwerij van ja, ja, ja, Mark en ja. Bianca in de hand. Wilt u uh, hier naast uw vrouw gaan zitten of wilt u uh, ja, naast dat, Kees? Ik, dat maakt mij niet uit, maar... Mij ja? ook niet. U mag Dat het zeggen, want sleep. het is uw dag. Ga ik voor mij zitten? Ja, ja, prima. Gea van Kooi is een van de ruim 170 vrijwilligers van de stichting Ambulance Wens. Waarom wordt iemand daar vrijwilliger? Uh, ja, om, uh, om een ander een heel groot plezier te doen. Wat doet u in het dagelijks leven? Uh, ik werk als verpleegkundige in het ziekenhuis. Dus eigenlijk is het uw werk, dit? Ja, nou weet je, dan kan je net iets meer betekenen dan... Hè, natuurlijk probeer je in het ziekenhuis ook zoveel mogelijk te betekenen voor uh, de patiënt. Maar nu is het uh, voor iemand uh, in de laatste levensfase. En dan uh, denk ik, het stukje wat je dan af kan ronden... is dan heel mooi om op deze manier te kunnen doen. En dat doe ik met veel liefde en plezier. Dus ja, het is uw eerste keer, hè? Het is mijn eerste keer vandaag, ja. En ik vind het geweldig, dus er gaan nog er heel veel keren gaan er, uh, op opvolgen. Zo. Zo, daar gaan we dan. Zee? Ja, ja, maar het ziet er goed uit. U ziet er prachtig uit. Dank u wel. Haren mooi gekapt door ja. de kapper vanochtend? Die is een kapper geweest, hè? Ja, het is toch een speciale dag. En dan op deze manier om erbij te kunnen zijn. Dat had, had ze niet gedacht, hè? Nee, had je niet gedacht, hè? Bianca en Mark, wie van die twee is uw kleinkind? Uh, Bianca is mijn kleinkind. En Bianca en uh, Mark is aan een getrouwd. Ja, dat gaat vandaag <laughs> gebeuren, dus... Ja. Zo, dan gaan we op weg. Vanuit het bed in de kamer, op de brancard, in de ambulance. Bent u al lang aan bed gekluisterd? Nou, ik ben al lang aan gekluisterd. Ben ik thuis geweest een paar maanden. Een, half meer dan een half jaar al, hè? Ja? Nee, in het okay. ziekenhuis. En toen heb maar verpleeghuis gezeten, maar dat, ik ze uitgaan, dat is uitgehaald. Dat is niks. <lacht> dat is lekker thuis, hè? <lacht> ja, ook werk natuurlijk. Want ja, ze kan natuurlijk niets natuurlijk, hè. Maar kom je nooit vanaf. Nee. Alleen maar bij iedere dag. We er alles van wat we kunnen. En achter het stuur Kees Veldboer, oprichter en directeur van de stichting Ambulance Wens. Ja, op naar de duizend. Had u dat ooit verwacht? Nee, ik was niet verwacht dat het in zo'n korte tijd zo'n succes zou worden. Zeg maar. Mijn directeur had in het begin van de ambulance dienst aangegeven... Van, uh, dat ik binnen twee maanden een keuze moest maken tussen mijn werk en mijn stichting. Vijf jaar geleden was dat toen u ervoor koos om helemaal voor de ambulancewens te gaan? Ja, dat was vijf jaar geleden. Toen dacht ik het na mijn werk te kunnen gaan doen. Maar uh, ja, dat, uh, dat bleek dus na 2,5 jaar niet uh, te kunnen. Dus ik ben nu uh, ruim 2,5 jaar... In van de stichting, zeg maar. En het is gewoon, uh, ja, elke dag zijn we op pad gelukkig met, om mensen te helpen. Wat is het criterium eigenlijk om mee te mogen? Ja, dat ze niet tot minder mobiel zijn en uh, eigenlijk in de laatste fase van hun leven zitten. Uh, echt, was, zoals het al zegt, de laatste wens uh, moeten ze hebben eigenlijk. Een laatste wens altijd? Uh, ja, het is, uh, laatste, je, je kan maar één laatste wens hebben, zeg ik altijd. Ja, maar u hoopt natuurlijk net zoals ik dat mevrouw Putters dat dit niet de laatste wens is die ze heeft. Uh, nee, maar dat denk ik. Dat dat, uh, ja, ik kan er geen antwoord op geven. Maar uh, wij zijn eigenlijk een organisatie die laatste wensen vervullen... van niet-mobiele terminale patiënten. Kijk, en dan heb je natuurlijk een trouwerij. Dat is iets bijzonders waar je bij wil zijn. Uh, net zoals uitvaarten waar wij regelmatig naartoe gaan. Nou, je, wenst niet als, uh, uh, je hebt niet als laatste wens dat, dat je je echtgenoot of echtgenoten uh, weg gaat brengen. Zeg maar. uh, dat, dat is niet je laatste wens. Het nou, dingen... komt ook voor dat mensen daar, als jullie er niet zouden zijn, niet bij zouden kunnen zijn? Dat klopt, ja. ja. Uh, stel, je moet, Hoe je kan dat? Ja, je moet je voorstellen, er ligt iemand in een ziekenhuis. Uh, net uh, een operatie achter de rug of voor een behandeling leggen ze in een ziekenhuis. En wat er dan gebeurt, uh, een partner of, of een kind... dat is ook wel voorgekomen, overlijdt van, uh, van zo iemand, van zo'n patiënt. Mm. Nou, die, kan daar, die moet daar met een ambulance toe, maar dat wordt niet verzorgd... Uh, vergoed door de zorgverzekeraar. Dat zullen ze dus zelf moeten betalen als ze naar zo'n uitvaart uh, moeten gaan. En dan worden wij vaak ingeschakeld. En dan is het geen laatste wens. Maar dan help, maak je wel iets mogelijk wat eigenlijk niet mogelijk is. Nou kwam ik toch wel. Uh, ook andere collega's van u tegen in Brabant, in Twente, in Amsterdam... Uh, is dat allemaal dezelfde organisatie? Nee, dat is niet... Uh, organisatie. Dat zijn mensen die uh, uh, ons uh, ja, gekopieerd hebben, zeg maar. Wij, uh, wij zijn in april 2007 zijn we, uh, gestart. En een jaar later is er iemand in Twente begonnen. En uh, sinds vorig jaar uh, werkt er ook in Amsterdam en in Brabant. Is er een organisatie. Leeuwarden is ook zelfs. En Leeuwarden heb ik begrepen, ja. En in Groningen uh, geloof ik ook dat ze daar een auto hebben. En uh, ja, mensen proberen ons dan, uh, gaan ons dan naproberen te doen. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik, ik zeg altijd maar van, uh, ik vind het een beetje krom. Ik ga ook geen tweede kwf opzetten, om het zo maar even te zeggen. Kankerfonds? Uh, ja, dat, dat ga je ook niet doen. Je gaat ook geen tweede hartstichting ga je opzetten. Dat doe je ook niet. Dus op zo'n manier denk ik van, joh, dan kan je beter uh, samenwerken. Want je zit allemaal in dezelfde vijver te vissen. Uh, met donateurs. En uh, we helpen mensen gratis. En doen al die wensambulances dat? Uh, wat ik ervan begrepen heb, uh, is dat de andere wensambulances... een eigen bijdrage vragen aan, uh, aan mensen. En dat, uh, dat is dus een andere insteekers die wij hebben. Maar dat vindt u dat dat niet hoort eigenlijk? Nee, dat vind ik niet dat dat hoort. Ik vind als jij uh, uh, iets opzet, uh, dan moet je ook kunnen zorgen dat je mensen gratis helpt. Ja, Maar het kost natuurlijk wel wat. Ja, maar je ziet het, wij, uh, wij bestaan nu 5,5 jaar. al zes jaar bestaan we. En het kan wel. Na een ritje van de kleine drie kwartier komt de wensambulance bij het gemeentehuis van uh, Halderbergen in Oudenbos aan. En mag mevrouw Putters uh, richting de trouwzaal. Het is toch fijn dat ze erbij kan zijn op zo'n dag, toch? Dat dat mogelijk ja, gemaakt wordt. Ja, het is gewoon geweldig. We ja. nee, zijn er heel erg blij mee. Zelfs ja. emotioneel onder, als ik het ja. zo zeggen ja. Ja. ja, Natuurlijk, Mark ja. en Bianca komen winnen. De eerste vraag is, waar is oma? Ja. Waar is oma? Ja, ja. daar ga ik even opzoeken zo meteen. Maar ik moet even wachten. Ja, natuurlijk, u mag pas als laatste de ja, trouwens ja, ja, ja. aan. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Maar ja, u heeft het veroorzaakt. Ja. Voor u was het echt belangrijk. U heeft het ook allemaal geregeld, hè? Nou ja, ik heb samen met mijn moeder ingevuld. De wens en, uh... en die is uitgekomen dat mijn oma er toch bij kon zijn. Ja. Want ze is natuurlijk helemaal niet mobiel. En nu is ze er toch bij, dus het maakt onze dag uh, ja. compleet. Dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de beurlijke stand van de gemeente Halderbergen... dat Mark van Zon en Bianca Baas door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. Daar ben ik getrouwd. Zit naam naar mevrouw van Zon? Mevrouw van Zon ben ik. Is nou. <laughs> dit mooi? Zo, mooi. Weer Nee, dat geeft niet. He? Ik vind het fijn dat je erbij bent. Niets goeds. Weer een <krijg> Mevrouw Kutters. Was dat? Ze was bij het huwelijk van haar kleindochter in Oudebos. En wilt u meer weten over de ambulancewensen? Kijk dan even op de website ambulancewens.nl. Je kent hem ook vast van die reclame van dat grote woonwarenhuis. Edward Sharp en de Magnetic Zero's met Home. De Gids. Wat staat ons allemaal te wachten in 2013 en ook de jaren erna? Natuurlijk is de crisis aan de orde, maar waar we nou precies mee te maken krijgen, dat weten we niet. Frits Spangenberg doet namens het bedrijf Motifaction onderzoek naar wat ons zoal bezighoudt en waar het allemaal naartoe gaat. En hij zit hier naast mij om toch een beetje een beeld te schetsen van die toekomst. Goedemorgen, meneer Spangenberg. Goedemorgen. Um, ik, ik pak gewoon even wat onderzoeken uh, van u erbij. Uh, helpt de natuur bij depressie bijvoorbeeld? Of het Nationaal Hoofddoekonderzoek? Als we het over 2012 hebben, hebben we het toch ook? Als het gaat om wetenschap en onderzoeken uh, over de fraude van Diederik Stapel. Heeft u daar nu last van? We hebben daar helemaal geen last van en dat komt eigenlijk omdat we al decennia lang als commerciële bureaus een systeem van zelfregulering hebben. Ah. Dus we uh, laten ons toetsen door een onafhankelijke externe commissie die eens in het jaar uh, ons bureau kon bezoeken en steekproefgewijs uh, onderzoeken, rapporten uit de kast of van de harde schijf trekt en daar alles in mag zien en de medewerkers mag bevragen. Die code is er en is nog nooit gekraakt eigenlijk. Nee, nou ja, dat is bijna niet te kraken. Want we hebben ook, uh, en het hebben de meeste van die toonaangevende... Want het is echt vrijwillig. De toonaangevende commerciële bureaus hebben ook iemand in dienst... die zich bezighoudt met kwaliteit en kwaliteitsborging. Dus vooral te zorgen dat mensen zich ja, uh, houden aan de regels. En, en, dus het is een, een systeem van um, uh, kwaliteit. Het, het grappige is... Dat ik heb vroeger bij de universiteit gewerkt. En dan wordt wat meeware gesproken over die commerciële bureaus. Die, hè, die maar doen. Maar wij hebben de zaken is kennelijk beter op orde. Ja. Dan sommige universitaire instituten. Maar dit zou je dan toch ook zo kunnen kopiëren naar de universiteit? Ja, maar natuurlijk... Uh, kijk, op uh, de, de, de, de universiteit daar wordt het allemaal bedacht. Dus, maar het, uh, soms, ja, uh, misschien kunnen uh, nou, we kunnen een keer praten. Het, toegeval, want het want systemen, zelfregulering is, uh, daar, kijk, ja. kijk, het kost tijd, het kost geld, het kost energie. En daarom zijn die toonaangevende bureaus. Ook, ook kostbaarder in hun onderzoek... dan een aantal ja, hele snelle jongens en meiden... die zich niet zo met die kwaliteit bezighouden. Misschien zit daar dan de crux in de kosten wellicht. Mag, mag nooit zo zijn natuurlijk. Nee, ja, goed. Nou, wie, wie weet, het zou een aanbeveling zijn. U kunt natuurlijk eens gaan praten met ze wellicht. Hè. Um, ja, je kunt het zo gek niet bedenken of u doet er dus onderzoek naar. Je mag toch dus wel zeggen... u heeft uh, ja, aardig toch een beetje onze samenleving uh, in het oog. Kunt u wat belangrijke trends schetsen? Ik zou het graag over uitdagingen willen hebben. want. Ah. Wij willen ook niet het bureau zijn van de weetjes. Het is ook heel leuk, weetjes zijn natuurlijk heel leuk... en de media zijn er gek op en mensen vinden het leuk om even te lachen. Maar de uitdaging is om sociaal, intelligent... oplossing te verzinnen van voor de vraagstukken waar we nu voor staan. Nou, en dat zijn er nogal wat. We beginnen met de crisis. Er is geen totale crisis. Dus, uh, uh, uh, heel veel... Kijk, in de bouw is er crisis... Maar de meeste mensen, de meeste burgers... de meeste mensen die hun werk doen, die hun salaris verdienen... zelfs mensen die een uitkering krijgen... die hebben heel weinig last van een crisis. In de vuurwerkbranche is geen crisis. Nee. Nee, er zijn tal taal van sectoren waar het gewoon goed beter gaat. Waar geen enkel probleem zich voordoet. En door zo in het algemeen Toch te praten... is praat... dat niet het beeld dat wij hebben. Nee, omdat iedereen... Hè, u vraagt me ook, ja, de crisis. Maar de, de meeste mensen... Ja, het raakt nu iedereen. De btw-verhoging dat maakt dat we wat minder kunnen besteden. De bankensector waar ontzettend veel ontslagen vallen. 5000. Zeker, er zijn natuurlijk een aantal sectoren... die het niet zo slim hebben aangepakt. Die het niet zo sociaal intelligent hebben aangepakt. Want die term... Die die, die komt heel veel ook in onze projecten, in onze onderzoeken terug. Als je als financiële sector werkt volgens het principe van groot, grote, grootst... rijk, rijker, rijkst, dat is niet handig. Is niet handig. Maar en, zou je dan kunnen zeggen dat die mensen het dan aan zichzelf te wijten hebben... dat ze nu bijvoorbeeld op straat staan of dat een heel systeem in elkaar klapt? Als je er met z'n allen over nadenkt, wat is nu goed... En dan niet alleen voor de korte termijn. Korte termijn hè, is natuurlijk belangrijk dat je geld verdient. Maar op lange termijn dat je werkt aan loyaliteit, dat je werkt aan inzicht, dat je werkt aan een, ja, een totale verbetering. Dat is wat ingewikkelder, dat is wat moeilijker. En daarvoor moet je soms ja, die je, je korte termijn begeerte even aan de kant zetten. Um, en dat is natuurlijk in de financiële sector is dat door sommige instellingen natuurlijk heel goed gedaan. Er zijn een aantal uh, banken, verzekeraars die het heel erg goed doen. En die werden toen, hè, voor 2008, een beetje afgeschilderd als ja, de domme jongetjes en de domme meisjes van de klas. En nu blijkt hoe verstandig het is om ja, dat in een groter verband, hè, in, ja, holistischer kan je het ook noemen, sociaal intelligent te bekijken en te proberen op te lossen. Maar in een tijd waarin dingen elkaar vrij snel opvolgen, En he, wellicht ook voor ons dan voor, he, de crisis uh, de andere weer opvolgt, de ene na de andere, is er dan wel tijd om dat lange termijn denken een beetje ook ja, goed te ontplooien en te denken nou ik ga lekker zitten en wachten? Nee, want lange termijn is niet zitten en wachten, wachten of nou. erover leunen. Maar is om met elkaar een goed gesprek te hebben. En natuurlijk zijn we gedreven oh, best door de waan van de dag. En natuurlijk moeten vandaag ook dingen worden opgelost. Maar er zijn altijd mensen die wat verder kijken. En die moet je ook uh, ja, aan het woord laten. He, de, veel van de, de vragen die we als bureau krijgen zijn heel erg korte termijn gedreven. De beste vragen worden vaak niet gesteld. En ik vind een taak, ook van mijzelf, is echt, echt een ambitie... om te proberen, iedere vraag die we krijgen... of van een ministerie is, of van een commercieel bedrijf... of van een gezondheidszorginstelling... dat op een sociaal intelligente manier ja, te, te in te bedden... En, en, en wat verder te willen kijken dan je neus lang is. En met sociaal intelligent, waar kijkt u dan naar? Wat nou, bedoelt u daar precies? Bijvoorbeeld gezondheidszorg. Daar komen deze dagen veel aan de orde. Daar, daar hebben we een aantal principes in gevoerd. We hebben het heel professioneel gemaakt. Op zich is dat heel erg goed. Geprofia geprofessionaliseerd, geprivatiseerd ook? Nauwelijks geprivatiseerd. Want nou, het vooral, het vooral, ja, maar het is vooral publieke middelen. Nederland is koploper in het besteden van publieke middelen... aan de gezondheidszorg. Het is professioneel, het is heel goed bereikbaar... maar er is, heel, er is eigenlijk helemaal niet gekeken naar kostenbewustzijn. Niemand in, het, in de hele keten van de gezondheidszorg... heeft er belang bij als zaken wat slim... Verstandig, sociaal intelligent worden gedaan op kostenniveau. Er wordt heel veel verspild. Er wordt er zijn heel veel mensen die heel hard werken, maar op gebied van medicijnen, op gebied van onderzoeken, op gebied van toekenning van zorg en zorgcomponenten. Um, wordt er heel veel onnodig gedaan en wordt er verspild. Omdat niemand, echt niemand in de keten, artsen niet en patiënten al helemaal niet, er belang bij hebben om na te denken: is dit financieel handig of kunnen we het ook voordeliger doen? En nu vind ik het wel opvallend dat bijvoorbeeld wat u zegt over de medicijnen... dat is iets wat al langer speelt, dat horen we nu niet voor het eerst. Hoe kan het dan, dan toch dat sociaal intelligente component... dat dat beter nadenken er maar niet in wil komen? Omdat professionaliteit en het, um, het, het formele de boventoon voert. Um, uh, een van onze onderzoeken, een, een, een arts die een patiënt aanraadt... na een ingreep, patiënt een beetje bezorgd... zegt, uh, ik, ik raad u aan drinkt u nou maar eens een lekker glas uh, rode wijn. En die patiënt is heel boos, is heel beledigd, heeft een klacht ingediend. Um, die klacht die wordt in, uh, natuurlijk serieus genomen. Uh, voor het ziekenhuis wordt het heel vervelend, een klacht. Want dus de naam van het ziekenhuis um, wordt daarmee toch... Hè, hoe meer klachten, hoe, hoe, hoe, hoe minder je scoort. Die arts moet zich verantwoorden voor collega's. Als die een duur geneesmiddel voorschrijft, is er niks aan de hand. Um, um, maar zo'n informeel advies, hè, en dat, dat daar kunnen patiënten in sommige gevallen ook wat aan doen door ja, te luisteren en um, daarover na te denken. Daar is dus een mentaliteitsverandering ook nodig, als je het zo mag zeggen. Dat is wat we in de gezondheidszorg heel hard nodig hebben. Omdat zoals we het nu hebben aangepakt, op die professionele manier... Dat, uh, het onbetaalbaar wordt, is, dan krijgen we een ander probleem. Want dan gaan mensen... De premie is dan voor iedereen... Nou, we hebben al even gezien hoe het uit de hand liep bij de kabinetsformatie krijg je dus een conflict dat men zegt, wacht even, ik betaal premie. Um, uh, die persoon uh, leeft heel ongezond. Moet ik evenveel premie betalen als die? Dus we, we, we zullen veel meer eigen verantwoordelijkheid... Uh, krijgen, meer voor elkaar moeten gaan doen. He, mantelzorg is ook een thema waar je het terug over hebt. Je kan niet alles afwentelen op de mantelzorger. Maar we kunnen wel de mantelzorgers veel beter ondersteunen dan we nu doen. En het niet alleen op die partner of alleen op die, he, het, het kind van die, van die uh, ouder doen. Dus het, daar veel beter aan over nadenken. En die professionaliteit uh, ja, af en toe met een korsje zout nemen. En daar wat terughouder in zijn. Zaken klaarstaan voor je naasten. Doen we dat? dan niet genoeg? Heel veel mensen doen het uh, veel te veel, maar het is heel scheef verdeeld. En dat is natuurlijk het rare. En we, we hebben natuurlijk naar zoeken voortdurend en proberen het dan te professionaliseren. En dat hebben we in Nederland in verhouding tot andere landen eigenlijk veel te veel gedaan. En mijn vraag is de uitdaging voor de komende jaren... om dat veel sociaal intelligenter aan te pakken. Mensen niet over te belasten. Maar hoe meer je onderling kan regelen... hoe meer je zelf elkaar inderdaad kunt steunen... hoe beter het is, hoe beter hoe, uh, het levensgeluk neemt toe... en de levensverwachting neemt toe. Want dat stijgt niet met die hoge mate van professionele zorg... waar we in Nederland uh, uitzonderlijk zijn... Te vergeleken met, met uh, omliggende Denk landen. Denkt u dat mensen daarvoor openstaan... Om, om wellicht misschien in hun ogen nog meer te doen... dan ze al doen, ook al ga je het anders indelen? Zoals u de vraag stelt... er zijn heel veel mensen die al zoveel doen... die kan je niet meer vragen. Maar er zijn ook heel veel mensen die nog maar heel weinig doen. He, dus maar misschien in hun eigen ogen wel genoeg. Uh, dat kan, maar... Kijk, als we de mantelzorgers beter ondersteunen... en het raar is, daar bezuinigen we nu ook op. Het domste wat je kan doen... is de de gebonden budgetten. Ja, Het persoonsgebonden budget. Ja, dat is een prachtig systeem. Wat in Duitsland veel beter werkt dan hier. Maar het heeft ook te maken met het eerste. Als je als gezondheidszorgwerker ziet... dat er heel veel verspild wordt op alle mogelijke niveaus... dan denk je, nou ja, weet je, het kan niet op. Um, dat, dat, als je ziet dat er veel verspild wordt... dat werkt het idee van het minder nauw nemen met de kosten... en in extreme mate fraude in de hand. Het is, het is doodzonde om het PGB, het persoonsgebonden budget, een prachtig systeem is... om het kind met badwater weg te gooien. Omdat het op een aantal punten niet goed werkt. Omdat ja, in, in, de, in de handhaving en in de, in, de, in de controle niet helemaal goed is aangepakt. Over de mantelzorg gaan we het het volgende half uur hebben. Dan met name de mantelzorg voor mensen die in een verpleeghuis zitten. Mag ik concluderen, meneer Spangenberg... dat er nogal wat sociaal intelligente vraagstukken op uw weg komen in 2013? Het zit er vol mee en ik verheug me erop. Zo is het. Frits Spangenberg van Motivation. Hartelijk dank. Straks de laatste dagen van het jaar en ook van je leven slijten in een verpleeghuis. Na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De jongen die alleen rauwe groenten en fruit eet, wordt niet uit huis geplaatst. Dat zegt de kinderombudsman. Bureau Jeugdzorg wilde de 15 jaar oude Tom Botkins uit huis laten plaatsen... omdat hij niet naar school gaat. En na bemiddeling door de kinderombudsman is nu afgesproken dat de jongen thuis blijft wonen. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers eist een onderzoek naar vermeende misstanden bij luchtvaartmaatschappij Ryanair. Die prijsvechter doet er alles aan om kosten laag te houden, maar dat zou ten koste gaan van de veiligheid. Zo zouden piloten onder druk worden gezet om zo weinig mogelijk brandstof mee te nemen. En ook zouden ze zich niet ziek durven melden omdat ze bang zijn dat ze dan geen vakantie kunnen opnemen. Het waterpeil in de grote rivieren wordt wat minder hoog... dan Rijkswaterstaat eerder verwachtte. Vandaag bereikt de Rijn bij Lobit een stand van bijna 14 meter boven NAP. Was gerekend op 14,45 meter. 45. Voor zondag verwacht Rijkswaterstaat de hoogste stand 14,10 meter. 10.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 ANWB Verkeersinformatie. De hele ochtend al een lange file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knopend Velperbroek en Zevenaar, 6 kilometer. Heeft te maken met bergingswerkzaamheden... die duren volgens Rijkswaterstaat nog tot 1 uur vanmiddag. Bij Zevenaar is de rechte reis ook dicht. Verkeer richting Duitsland kan het beste omrijden... vanaf knopend Grijshoord via Nijmegen over de A50 en de A73. Geeft ook vertraging de andere kant op. Daar staat tussen Afrit Beek en Duiven 4 kilometer. <middels> Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Ik ga mantelzorgen als een naaste in het verpleeghuis wordt opgenomen. Deze stelling lieten we Maurice de Hond voorleggen aan het Nederlands publiek. En de uitslag van die peiling hoort u zometeen na Bruce Springsteen.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 En vandaag hoort u meer over de bezoekers en mantelzorgers in het verpleeghuis Katwijk in Os. We praten ook door over mantelzorg met Lisbeth Hogendijk. Per 1 januari is zij de directeur van Metso. En dat is de landelijke organisatie voor mantelzorgers. Goedemorgen mevrouw Hogendijk. Goedemorgen. En verslag even, Colette van Nuenen is er ook. Colette, jij vertelt ons dan weer vandaag over je ervaring in huisje 5 in het verpleeghuis in Os. Ja, mantelzorgers zijn natuurlijk vaak gewoon familieleden. En in het geval van een verpleeghuis kinderen. Laten we even luisteren naar een stukje. Waarin de zoon uh, van Anne van Gol, een van de bewoners van Huisje 5, haar komt ophalen om uh, thuis te gaan eten. Binnen een half uur. Binnen een half uur is hij er. Dat duurt toch een maand. Nee, joh, een half uurtje is toch zo voorbij. Huh? Even puffen. Kijk, je komt het dadelijk aan. Medicijnen voor de benauwdheid. Komt hij aan, hè? Kijk eens aan. Oh, daar komt hij met aan. Die kennen jij. Nog? Nee, even ophouden, schat. Even staf niet toch? Nee, even ophouden. Dan kunnen we zo mee. Dan is het zo klaar. Kijk eens dat. Ja. Even ophouden. Voor hoe lang hè? Dan kunnen we daar op wandelen. Ja, is barang, dus ja. Ik, ik doe daar ding af. Tot morgen. En Ik doe het dit erop. Nee. Heb eens een keer met een goede grain. Ja. Ja. Hoe gaat dat dan zo bij jullie thuis? Ja, dan komt ze bij ons thuis en dan moet ik eerst zelf nog even eten koken. En dan eh, eten ze maar ons mee. En naar de rand, eh, als het mooi weer is, dan lopen we altijd een lijntje rond. Ja, en... en gaat er, geniet ze daarvan? Ja, dat weet ze prachtig. Als je het achteraf vraagt, weet ze het natuurlijk niet meer. Maar als je aan het lopen bent, dan is het van oh, een leuke tuin of uh, een mooie boom of een mooie auto. Dus ik niet wel van het buiten zijn. Nee. Ja. En kan, lukt kan het ook? Of kom je wel eens voor situaties te staan dat je denkt, oeh, wat moet ik nou? Nee, dat kan altijd. Overal is een oplossing voor. We hebben nog nooit niks gehad dat we denken: van nou, dit is zo vervelend, we doen het ja. niet meer. Nee. Want hier is het wel eens lastig, hè? Dat ze, dat ze gewoon te ja, oplaat. Uh... Ja, maar hier zijn er natuurlijk meer. Wij zijn met z'n tweeën en wij zorgen voor één. En hier zijn ze met zes patiënten, of zes cliënten, hoe noem je dat. Ja. En die hebben niet twaalf uh, verzorgers. Kijk, als ik koffie ga zetten, dan blijft die ander bij. En als hij eten aan het koop is, dan zit ik bij je oma in de kamer. En als hij de hond uitlaat, dan blijf ik wel. Maar als we een rondje ja, lopen Ik moet de voordeur wel even op slot doen, want Soms anders is ze weg. Het is al een keer uh, dat ze voor op het pleintje stond. Ik denk. Uh, we zullen maar. Ja, de hele buurt. Dan belde ze zelf weer aan, ja. kwam ze weer terug, maar voor hetzelfde geld loopt ze ja. weg. He. Maar ja. bij ons in Magare, ook iedereen kent haar ondertussen, dus ze zou al niet kwijt kunnen raken. Ja. Bij wijze van spreken ja. dan. Ja. Hebben jullie ooit overwogen om het anders te doen? Bijvoorbeeld er in huis te nemen of iemand een van de broers? Nee, dit is eigenlijk met de vier broers gewoon ja. Ja, zo vanzelf gegroeid. En dan zeggen wij altijd het ideaal van de pannen aan. Je mag er alleen naar kijken. Maar? Hij komt niet. Goed zo. Je mag alleen naar kijken. Ja, dat zeggen we altijd, hè, want de pannen zijn heet al. Ja, Anne van Gool gaat één keer in de week mee met haar zoon dan om samen te eten. Mevrouw Hoogendijk, is dat dan de typische mantelzorg? In veel gevallen uh, zorgen mantelzorgers, hè, kinderen of uh, partners ontzettend veel voor, uh, uh, voor die ouderen of voor hun uh, kind of voor hun partner. Uh, ja, of het helemaal standaard is, dat durf ik zo niet te zeggen, maar er worden heel veel uren uh, zorg geboden op die manier. Is er een standaard? Je spreekt wettelijk van mantelzorg wanneer iemand langer dan drie maanden... en meer dan acht uur per week uh, zorgt voor een naaste. En meestal is dat een uh, familielid. Uh, uh, in Nederland heb je, uh, als ik de cijfers er even bij pak... Uh, uh, zeg maar 3,5 miljoen mensen die zorgen. En daarvan zorgt 1,1 miljoen echt langdurig. En dan moet je denken aan vele jaren meer dan acht uur per week voor iemand in, in de eigen omgeving. Uh, en dan gaat dat nog ver voorbij uh, wat we hier horen op dit uh, fragment, ja. Dat klinkt als behoorlijk veel. Dat klinkt als behoorlijk veel. Er zitten ook heel veel mooie kanten aan. Zorgen voor iemand geeft ook heel veel rijkdom. Uh, maar er zitten ook zware kanten aan. En van die 1,1 miljoen zijn er ook een uh, goede 450.000 mensen... die aangeven dat ze eigenlijk te zwaar belast zijn. Dat ze de zorg niet meer goed kunnen combineren met de rest van hun leven... En ja, als je dat dan ziet, dan betekent dat vaak dat uh, vrienden op de achtergrond raken... dat uh, soms werk in de knel komt. Uh, veel mensen die zorgen werken ook nog. Um, en je ziet dat, uh, dat mensen zelf soms ook gewoon echt gezondheidsproblemen krijgen... De, de zorg dag in dag uit kan dan zo zwaar worden. Dat, dat dat gaat opspelen. Nou, dan ben je eigenlijk een stadium te ver. Toch zou het kabinet graag willen dat we nog meer gaan mantelzorgen. En we hoorden meneer Spangenberg van Motivaction ook al zeggen: dat is een beetje de trend waar we naartoe gaan. Is er nog een beetje rek? Nou, ja, meer mantelzorgen. Uh, dat is een, uh, eigenlijk een beetje een rare term. Want uh, ja, mantelzorgen word je, daar kies je niet voor, dat gebeurt je. Je, je, je partner krijgt een, een, een hersenbloeding... en de ene dag heb je nog een gezonde partner. En, en de dag daarna uh, ontstaat er een nieuw leven met nieuwe zorg... Uh, en, en ben je mantelzorger. Dus je kunt niet zeggen, nou, ik, ik word maar eens mantelzorger. Dat is echt onzin. Morgen begin ik bijvoorbeeld. Morgen begin ik, dan moet je vrijwilliger worden. Dat doen gelukkig ook heel veel mensen. Uh, maar uh, als, je, als je eenmaal mantelzorger bent... Dan, dan, dan groei je eigenlijk naar steeds meer zorgen. Uh, we hebben ook heel veel... Onderzoek gedaan naar hoe, waar, hoe, hoe, hoe loopt dat nou eigenlijk? En als mensen beginnen met mantelzorg, realiseren ze zich niet dat ze mantelzorgen zijn. Maar even terug naar het verpleeghuis. Want ja. ja, mantelzorg is natuurlijk een breed begrip. Maar hier gaat het dan om mensen die hun moeder inderdaad af en toe ja. ophalen om thuis te gaan eten. Een dochter die iedere avond een hondje langskomt en even ja. naast de moeder op de bank gaat zitten. Is, dan, is dat dan ook al? zorgontlastend, zeg maar, voor de mensen die daar werken? Of zegt u, nee, dat is gewoon uh, de oude kindliefde klaar? Nee, dat is zeker ontlastend voor de mensen die daar werken. Um, het heeft heel veel functies. Het heeft de functie van um, betrokken zijn bij, uh, bij je ouder. Maar ook, um, als, je elk, als je als dochter elke avond komt... Uh, kan dat ook tot effect hebben dat uh, de bewoner... gewoon een, een stuk rustiger gaat slapen... en zich een stuk gelukkiger voelt. Dus het zijn allemaal wat meer zachte effecten. Uh, maar kan je, je dat verplichten, je... mevrouw Hogendijk? Bijvoorbeeld dat je gewoon de vierstroom, dat was een zorginstelling... Ja. Deze zomer was daar ophef over. Want die zegt, ja, de bezoekers moeten gewoon ook koffie gaan schenken als ze hier komen. Punt. Ja, ik, ik, ik ben daar absoluut tegenstander van. Of met zo is daar absoluut tegenstander van. Eén, um, omdat uh, mantelzorgers uh, en al heel veel doen. Er zullen best een paar bij zijn die, uh, die het wat minder uh, uh, serieus nemen. Maar verreweg de meeste mantelzorgers nemen hun taak heel serieus. Uh, bovendien, als je uh, is mensen dat, gaat is dat verplichten, nou echt zo? in, in zo'n verpleeghuis zijn er echt ook mensen, op iedere afdeling, ja. is wel minstens één of twee ouderen die bijna nooit bezoek krijgen. Die nee. hebben toch ook allemaal kinderen die iets kunnen doen? Ja, nou, ik... ik zullen, weet... zullen we gewoon eens even ja. kijken of, of, mensen, of mensen het ook echt wel willen? Hè? Of, of het inderdaad zo is, wat, wat het beeld dat u ziet en het beeld dat mensen er zelf van hebben. We vroegen namelijk mensen op straat of zij dan wel gaan mantelzorgen... als bijvoorbeeld het naaste in het verpleeghuis terechtkomt. Okay. Toevallig heb ik uh, dit jaar een mantelzorgcomplimentje gehad van een vriendin van mij. Dus uh, ik doe het al. Ik heb het jarig dan van mijn ouders. En nou, uh, mijn vriendin vindt ook nog een beetje mantelzorg voor dat doe. Van buur buurt vind ik dat wel moeilijk om dat te verwachten eigenlijk. Ja, het zou kunnen. Ja, zou kunnen. Ja, dat, zie, dat zie ik nog niet voor me. Ja, dat hoort erbij. Gehandicapte broer en uh, daar moeten we gewoon voor zorgen hoor, met z'n allen. En dat moet ook, vind ik. Het is ook anders dan de professionele zorg. Ja, als familie kun je net even een extra dingetje doen. Daar moet je tijd voor maken. Geen keus. Uh, mantelzorg, ja, daar kom je gewoon uh, voor te staan. En dan doe je dat. Ja, mantelzorg, die zijn er nodig gewoon. En dan uh, nou, gaan we gewoon weer een eeuw terug, om een halve eeuw terug. Toen uh, was het te doen gebruikelijk dat uh, de ouders voor de kinderen zorgen... en de kinderen voor de ouders zorgen. En uh, die tijd, uh, die komt nu weer terug. Zo ja, we zeker, terug, gewoon. Ja. En uh, dit jaar, ik ben zelf ook mantelzorger... Uh, voor een uh, verstandelijk uh, of beperkte man... En uh, dus die, dat heb ik nu ontvangen, maar gedeeld met, met, met meerdere die daar rondom hem uh, de zorg hadden. Dat heb ik zelf voor mijn vader uh, ook gedaan. En, uh, uh, en voor mijn moeder gedeeltelijk ook. En mocht dat nog ja, mocht dat nodig zijn, dan ga ik dat zeker wel doen. Ja, of voor mijn zus, ja. Ik denk dat, je dat, uh, dat dat van je gezinssituatie afhangt. Je kinderen, je familie, uh, buren. Dat, ja, dat, je bent heel afhankelijk van andere personen. Ik zou het wel doen, ja. Maar uh, het is niet zo vrijwillig dan, hè? Want dan zeg je vaak dat het vrijwilligerswerk... nee, dan moet, je ook, dan moet je er ook zijn. kan niet zomaar een dagje uitgaan. Er zitten wel consequenties. Ja, we vroegen ook Maurice de Hond om voor ons te onderzoeken... hoe Nederland dan reageert op de stelling... ik ga mantelzorgen als een naaste in het verpleeghuis wordt opgenomen. De uitslag, 39 procent, is het eens met die stelling... en gaat dus mantelzorgen. Met name ouderen boven de 50, mensen met een hoog inkomen... en CDA-stemmers zijn bereid om inderdaad te gaan mantelzorgen. Mevrouw Hoogendijk, 39 procent. Dat klinkt niet echt hoopvol. Stemt niet hoopvol, mag ik toch wel zeggen. Nee, dat, als je hem zo zou lezen, dan word je daar niet vrolijk van. De fragmenten die u eerder liet horen laten zien... dat als mensen weten wat mantelzorg betekent... dat die bereidheid er wel is. En ik denk dat daar ook het antwoord op de vraag ligt. Als je weet wat mantelzorg is... iemand komt niet zomaar in een verpleeghuis. Daar gaan vaak jaren aan vooraf dat mensen kinderen, uh, andere familie uh, zelf zorgt. En dan is die stap veel kleiner. zo heeft ook onderzoek gedaan naar hoe uh, is die bereidheid. En dan komt daar toch uit dat 86% van de mantelzorgers, uh, die al langere tijd zorgen, ook in dat verpleegtehuis uh, zorgen. Waarvan zelfs 40% dagelijks. Dus uh, dat geeft een ander beeld dan secte vraag stellen. Uh, wilt u mantelzorgen? Ik denk dat dat. Is maar uh, wat je onder mantelzorg verstaat dan misschien ook. Het is wat je onder verstaat, maar ook wat, wat je ervaring is. Als je, als je aan iemand vraagt... Ik heb dat laatst voor, uh, gedaan aan iemand die, die uh, ver weg woont van zijn moeder. En gezegd, als jouw moeder uh, hulp nodig heeft... zou jij dat dan uh, elke week willen doen. En toen zei hij, ja, jeetje, dat weet ik niet. Want ik woon hier, ik ben een dag kwijt als ik uh, daarheen naar heen moet... Uh, bij haar moet zijn, weer terug moet. En mijn dagelijks leven is nu gevuld is een hele andere situatie dan wanneer zij op een gegeven moment die hulp nodig heeft... en hij die toch gaat geven en daarin groeit... En uh, dus je kan dat niet zomaar één op één uh, vanuit één vraag uh, nou, terugleiden tot 39% heeft die bereidheid niet. Ja. Bovendien weet je ook niet altijd wat de relaties is, dus, uh, zijn tussen ouders en kinderen. Zonder dat meer, uh, kan ja. heel goed zijn, dat ja. kan ook wel eens heel veel minder zijn. Ja. Ik heb met verzorgende Hannie, heb ik het daarover uh, gehad. Hoe dat nou gaat, zo'n gesprek uh, over de kinderen, over, met, met de kinderen over hun ouders? We hebben nu een mevrouw, die kan goed dagen slapen en dan één dag wakker zijn. Maar is, zij is in dat stadium. En elk stadium dat mevrouw is achteruit gegaan... ze is lopende binnengekomen tot waar ze nu is... hebben wij eh, familieperikelen. En dat gaat heel ver. Bij die ene mevrouw is het eh, eigenlijk zo ver gegaan dat... Eh, wij hele plannen van het psychologie een signaleringsplan hebben gemaakt. Van, dan is moeder wakker, dan niet, dan ligt ze op bed omdat het niet meer haalbaar was. En mevrouw zat de hele dag ja. in die stoel. Nou, is Totaal voordien... onderuit gezakt. Ja. ja, ingestort. Uh, nou, met de lange lijsten mocht ze dan een uurtje naar bed. Maar ja, dat, dat was niet haalbaar. Dat heeft nog meer gesprekken gekost. Dat heeft uh, zelfs een ontploffing gezorgd op de huisjes. Dat heeft gezorgd dat die meneer uh, een tijdje niet heeft mogen komen. Uh, naderhand de hand, uh, nou komt hij dus weer wel, maar hij. Uh, geen contact met ons. En als moeder op bed ligt, dan ligt ze op bed. Want in het begin gingen ze ook nog aan schudden en trekken en plukken. En dan ze, ja, ons mama is wel wakker. Houd ze er maar uit. Ja, ja dat, echt, dat vond ik zo erg. En wat is dan wat je het ergste daaraan vindt? Wij zijn hier voor onze bewoners. Wij zorgen voor onze bewoners. Wij zijn hier niet voor de familie. Dan zeg ik, neem ze mee naar huis en zorgen ze er zelf voor. Lekker pittig, die honey. He, zo kennen we er ook wel vanuit uh, de reportage. Maar ze nuanceert het ook wel hoor. Dit is, je hebt het, nou ja, soms gaat het heel goed. En dit is dan het ergste, de ergste variant. En er zit van alles tussen. Ja, dat is heel divers. Je hebt er kinderen bij die uh, zorgen netjes, overal voor. Voor de was, voor dat de mensen naar de kapper kunnen, dat de pedicure komt. Uh... De kleding in orde is, eh, noem het maar op, want dat zijn de dingen die ze zelf eh, moeten regelen. Wij kunnen het ook wel regelen, maar de rekening gaat dan naar de eerste financiële verantwoordelijke van meneer of mevrouw. Ja. En ja, dat wordt wel eens moeilijk. Hoezo dan? En dat er geen spullen is om iemand te douchen, dat eh, kleding eh, al heel oud is of veel te groot of veel te klein, en dat er gewoon weer nieuw komt. We zijn al nou met één meneer op een punt. En we zeggen van, als er geen spullen zijn, gaat meneer niet meer in de douche. Echt waar? Ja. Omdat je niks meer hebt om hem aan te trekken en, en om hem mee te wassen. En om hem mee te wassen. En we, je kunt wel zeggen, we pakken het wel weer van ons. Maar dat gaat het van andere mensen ook af. Die moeten het ook zelf doen. Ja. En passende kleding kopen. Mevrouw Hogendek, ja, het kan er inderdaad pittig aan toegaan. Hoe luistert u hiernaar? Ja... Uh, voor mij is dit een, wel een, uh, een voorbeeld van... Um andere dingen dan alleen maar mantelzorgzaken die uh, verkeerd lopen. De, los van het feit dat uh, in sommige families de relaties natuurlijk soms, soms ook wat lastiger zijn, uh, zegt dit veel meer over andere onderliggende problemen dan over het probleem van, uh, ik zal me even kort samenvatten, wel of niet aanwezig zijn van shampoo. Het uh, zijn dan problemen tussen bijvoorbeeld de mantelzorg en het verpleeghuis. Het, het, dat kan. Als, als mensen niet meer uh, goed met elkaar kunnen overleggen, Overleggen. En ik merk, en dat was gisteren in jullie uitzending... kwam dat ook naar voren, he, dat verzorgenden veel meer nog moeten leren... om het gesprek aan te gaan. Maar mantelzorgers ook he, uh, de ruimte moeten voelen... maar ook moeten nemen om het gesprek aan te gaan met de verpleging. Dat mensen niet... Ja, het klinkt een beetje raar misschien, maar niet bang zijn om uh, elkaar aan te spreken. Elkaar ook complimenten te geven voor wat goed gaat. Het, het klinkt een beetje, zeg maar, feitelijk is dat wat nodig is. En dan blijkt die fles shampoo of wel ergens vandaan te komen of gekocht te worden. Ja, want en dat is... merkte ik inderdaad ook wel toen ik daar rondliep. Ja. Uh, er zijn verzorgenden die, die liever een beetje afstand houden van de, van de kinderen van de, van de bewoners. Omdat ze denken, ja, bro, dadelijk hebben ze weer wat te zeuren. Nou, ja, nou, ik, ik denk dat uh, wat, wat ook in het eerste half uur naar voren kwam, de, uh, het verschil tussen formele zorg, de professionele zorg, die heel erg strikt op eigen domein zit, en die informele zorg. En dat moet nu veel meer bij elkaar komen. En in die verpleeg- en verzorgingshuizen zie je dat al. Nou, misschien liggen de verwachtingen dan te ver uit elkaar. Misschien verwacht je als familie wel ja, maar dat moet de verzorgende doen. En de verzorgende denkt, ja, maar als u er nu bent, kunt u dat wel doen. Ja, ja ik denk dat het voor een deel uh, waar is, maar dan nog blijft het uh, uitgangspunt dat je daarover wel moet praten. Het is, het is, het is te kort door de bocht door om te zeggen... die uh, verzorgende moet alles maar doen. En het is ook te kort door de bocht om te zeggen... die mantelzorger moet alles doen. En ik denk dat je met elkaar het gesprek aan moet om te kijken... wat kun je, wat wil je als mantelzorger? Is er een, en, een protocol overigens als je in een verpleeghuis komt... dat je een soort papiertje krijgt van dit wordt van u verwacht en dit doen wij? Uh, het is wel goed als, uh, als verpleegtehuizen, maar eigenlijk nog in het stadium daarvoor met elkaar, met een familie om de tafel gaan zitten om dat te doen. Ik weet ja, dat, dat zijn altijd er intakegesprekken natuurlijk, ja. toch. Hè? Alleen, het nadeel maar is, je hebt bijna overal een contactpersoon. Ja. Dus al die andere, althans sommige ja. verzorgenden... die daar niet zo'n zin in hebben, die verwijzen naar die, naar die contactpersoon. En dan heb je, krijg je niet die open communicatie waarvan u zegt dat is goed. Ja, en, en aan de andere kant, je hebt ook uh, uh, vaak één dochter of één zoon... die het eerste aanspreekpunt ja. is. Uh, terwijl het goed zou zijn om voordat iemand naar een verzorging of verpleeghuis gaat, juist met die hele familie en uh, de verzorging bij elkaar te gaan zitten en gewoon eens met elkaar uitspreken wie is het nou eigenlijk die hier komt, wat zijn onze wensen, wat zijn onze mogelijkheden en uh, dat je dat bij elkaar legt en. Uh, ja, dan, dan, dan zijn een aantal van de hier gesignaleerde problemen... ook wel te voorkomen en zullen altijd problemen En dat kost dan een uur en dan moeten al die zoons en dochters kunnen... en dan ook nog eens een keer twee verzorgenden die dan maar moeten Maar uiteindelijk kunnen. ben je meer tijd kwijt als je dat niet doet... dan wanneer je het wel doet. Dus eh, het zal soms ook organiseren zijn... maar het is de bereidheid om naar elkaar te luisteren... en met elkaar eh, om te gaan. Ik, eh, vanuit mantelzorgers is het niet... De, de vraag, wil ik wat doen, maar ik wil mij ook niet gebruikt voelen. Ik wil niet dat extra paar handen aan het bed zijn. Uh, vaak is dat ook al nadat mensen jaren uh, hebben gezorgd. Dus uh, gebruik die mantelzorg ook met de kracht die, uh, die een mantelzorger heeft. En daar kan, kun je ontzettend veel doen. En <tie> we zien dat ook al steeds meer... Hè, waar, waar de, um, de zorg steeds meer echt ook gewoon in huis gegeven wordt... Uh, dat bijvoorbeeld de, de dementieconsulenten, die overal werken, uh, veel sterker gericht zijn op het vragen aan de mantelzorger of aan de familie: van hoe kunnen wij jullie helpen? Welke hulp hebben jullie nodig om het vol te kunnen houden? Nou, en dat een, is eigenlijk het model wat je moet. En als een mantelzorger er nou echt niet meer uitkomt hè, en bijvoorbeeld de spanningen tussen mantelzorg en verpleeghuis lopen hoog op, op wat, ja. wat moeten ze dan doen? Hun moeder, vader daar weghalen? Of? Ja, dat oh, lijkt me nog die... wel een complexe operatie. Overgeven. Ja, ja, ja. ja. Maar hier, die verzorgende ja. die je steeds hoort, die zegt op dat moment... geef ons nou gewoon al het geld. Hè. Die mensen ja. krijgen zakgeld, houden ze over. Als jullie er niks mee te maken willen hebben, geef ons dat geld. Dan zorgen wij wel voor die mensen. Maar dan zien ze er in elk geval netjes en verzorgd uit. Kan dat? Als, uh, nee. Ik heb geen flauw idee of het kan, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, maar als, als daar de oplossing is waar iedereen tevreden mee is, inclusief degene om wie het gaat, hè, want we praten over de mantelzorg en de verzorger, maar we hebben natuurlijk ook nog een, uh, een, een patiënt, zeg maar. Mm -hmm. dan, is dat, uh, ja, dan is dat wel te doen. Ja. Ja. Dan moet Hanni of een andere verzorgende gewoon even bij wijze van spreken de stad in en dat gaan regelen dan. Als, Lijkt me als, ook alweer een tijdsdruk. Als, als, als, daar, als dat kan, ja, u, u vraagt uh, ja. als dat zo... <laughs> nou, ik zit dat gewoon even praktisch in te vullen dan in mijn eigen Op hoofd. haar Denk, vrije nou, ja, zaterdag. Dan moet ze op vrije zaterdag toch even de stad in inderdaad ja. of dergelijke. Nee, het probleem zit hem natuurlijk ja. vooral in hoe voorkom je dat uh, ze tegenover elkaar gaan staan. Ja, hoe precies. zorg je ervoor dat ze hetzelfde doel hebben? En ik heb de indruk dat dat nog wel eens uit elkaar ligt. Ja. En er zijn hele, uh, ja, hele goede ervaringen... bijvoorbeeld met, uh, met uh, iets als familiezorg... waar je echt heel gericht met elkaar het gesprek aangaat... over wat wil je, wat kun je. En, en veel mensen kunnen heel veel... En, uh, uh, willen ook heel veel doen voor een ander. Belangrijk is dat het ook gevraagd wordt. We vergeten vaak te vragen aan iemand... wil jij iets voor mij doen? We vergeten vaak uh, ook dat compliment te geven. Dus dat, dat sluit uit dat mensen elkaar kunnen helpen. En uh, ja, dat zie je hier terug. En in sommige situaties loopt het ook gewoon niet. Blijven praten, durven vragen. Precies. Lisbeth Hogendijk van uh, Metzo. En natuurlijk ook verslaggever Colette van Nuenen. Hartelijk dank. En maandag dan komt onze hele uitzending vanuit Verpleeghuis Katwijk in Os. Het verpleeghuis waar Colette is geweest en waar ze portretten heeft gemaakt van de bewoners. En dan praten we een uur lang live verder over verpleeghuiszorg. Dat maandag dus. Wat kan ik nog zien op tv vanavond? Nou, dan doe ik toch maar weer de top 2000 a go-go op Nederland 3 om half 8. Dit keer met Garden Jeffries en een reportage over het nummer Funking for Jamaica. En wilt u nog meer muziek, dan kunt u om half elf afstemmen op RTL 4. Want dan is er een registratie van het Symfonica in Rosso concert met Doe Maar. Straks lunch met Jurgen van den Berg. Weinig muziek. Oh? Ja. Dat zit al in de top 2000. Dat is zo. Nee, we hebben namelijk de, uh, de afronding eigenlijk van de Nationale Nieuwsquiz oh, 2012. Ja. De, wie wordt de, de, de, grote, de grande finale, mensen. Tussen Jolien Kok en uh, Joost Hanenwinkel. Dat zijn de topkandidaten van het afgelopen jaar. Die gaan dus tegen elkaar uitmaken wie de nieuwskenner van 2012 wordt. Dat gaan we Spant. zo meteen na half 1 uitgebreid doen. En uh, wat daarin zit, verwerkt een mooi uh, nieuwsoverzicht van het hele jaar. Dus daar krijg je ook nog een beetje mee. Nou, dat. Dat. Oh, en bij een stelling, natuurlijk. Nl, om, uh, half twee, stand.nl. Ja. Er moeten duidelijk afspraken komen over het scheiden van werk en privé. Straks in stand.nl met Jurgen. Surf uur. naar de gids.fm. De wereld in 2013. Dinsdag 1 januari. De Radio 1 Nujaarse Sectie. Het buitenland. Media. Sport. Het Koninklijk Huis. Politiek en cultuur. Wat brengt ons 2013? Live muziek van Anne Soldaat, Alex Ruka en Chris Perry.